Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 42, opgenomen op 9 juli 2012. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Geen Italiaanse grappen vandaag hoor. <laughs> nee, is goed, hè? ik zal me inhouden. Ja, ik, uh... ik, ik, ik, ik doe er niet meer aan. Nou, je ligt niet, uh, niet een paar woordjes elke, elke, elke week of zo. Nee, ik weet niet. Ik heb op een site gelezen dat jij overweegt naar Amerika te verhuizen. Dus, uh, oh, ooit. Vanwege, misschien. Kon je snelle Nexus binnen uh, binnenkrijgen? <laughs> ja, dat zou makkelijker gaan, ja. Maar aan de andere kant, andere reviews. Dat zal weer een stuk langer op zich laten wachten. Oké. Okay. Dus toch maar niet? Oh ja, misschien ooit. Maar niet, niet in de nabije toekomst. Ik heb nog steeds een vriendin die je af moet studeren, dus... Dat wordt lastig. Maar nou, dat kan ik me wat voorstellen. Maar je hebt wel een Nexus 7 besteld, toch? Ja, die moet... Uh, nou, wat is het? Kopen. Ik hoop... Ja, weet je wat het is? Die Italiaanse po uh, post die, uh, neemt het niet zo nauw. Dus hij uh, moet ergens uh, in deze dagen bij mijn connectie in Amerika uh, op, op de deurmat uh, verschijnen. Ja. Maar voordat hij dan hier is, dat is nog maar afwachten uh, waar de douane zin in heeft. Of ze dat ding zelf houden of toch doorsturen. Dat is allemaal leeg eh ja, wel spannend. Waar ja. komt eraan is. Dat is toch wel echt een nadeel, want ik hoor je wel vaker klagen over Italië. Mm -hmm. ik, uh, ik vind het al eng uh, weet je wel, in Nederland om dingen te versturen en op te halen en dat soort dingen. Want dat gaat 99 van de 100 keer goed, zeg maar. Maar die ene keer, daar baal ik al van, daar maak ik me altijd druk om. Ja. Maar ik heb van een week nog iets uit Duitsland besteld en dat was ook gewoon anderhalve dag later bezorgd. Dat is ongelooflijk. Ja, precies. In Nederland valt op zich nog wel mee. Daar is het allemaal wel goed geregeld en goed georganiseerd. En daar heb je ook controle die op elkaar uitgevoerd wordt door verschillende afdelingen en bedrijven, wat dan ook. Maar hier is het allemaal zo van. Ja, we doen allemaal ons eigen ding en we doen waar we zin in hebben. En als we een, dag, een slechte dag hebben, dan, dan heeft de klant daar ook last van. Ja, ik zou wel aan je connectie, zoals je hem of haar beschrijft. Vragen om het even in een andere doos dan de Nexus doos te doen. Ja, precies. Dat hebben we al besproken, inderdaad. Toch goed ingepakt. Maar ja, we moeten het wel verzekeren. En als je het dan verzekert, dan zien ze toch uh, dat er waarde in zit. Maar goed, we zullen het zien. Spannend. Nou. Ja. Zo, um, Het is uh, nummer 42, zie ik bovenaan. Ja. Ik had 43. Ben ik 43? Dat zou kunnen, maar misschien heb je gewoon gelijk. Ja, je hebt gelijk, denk ik. Nou, nee, het is inderdaad uh, 42. Oké, okay, want ik kijk nu naar Doc, omdat jij altijd een lijstje maakt van onderwerpen die we gaan bespreken. Dus vandaar dat ik zie. Mm -hmm. um, het zie. Waar willen we beginnen? Uh, een lijstje deze keer. Mm, ja. Zo gaan die dingen. Ja, het is niet anders. Het is vakantie, hè. of in ieder geval. Ja, het is, het is zomer. Dit is denk ik. Net als de drie weken of maanden voor CES. Mm -hmm. Is dit gewoon de, dat er niet zoveel gebeurt? Nee, nee, wat de vorige keer al aangaf. Het is misschien nog één of twee producten die gelanceerd gaan worden. Uh, wat ik toen ook zei, de Galaxy Note 10.1 verwachten we nog. Als dat überhaupt. Oh, ja, ja. Maar voor de rest is het inderdaad een beetje kom een tijd En uh, voor ons een beetje de tijd om wat extra dingen te gaan introduceren. Of, of om content in ieder geval te blijven maken. En een van die dingen die we daarvoor... Uh, het levergroep hebben zijn app-reviews. Ja, ik denk... Uh, het is jammer dat niet zoveel mensen nog weten dat we dat doen. En alleen op dit moment doe ik het alleen nog eventjes. Ja. Uh, maar ja, ik denk dat het wel belangrijk is om, om erbij te doen, zeg maar. Ik denk dat we daar een deel nieuwe bezoekers mee kunnen, ja, kunnen vasthouden en, en vinden, zeg maar. En dat geeft ons denk ik ook alle twee een, uh, een kans om, om wat... Te leren, zeg maar, in, in video reviews en wat aandacht te geven aan videocontent. Omdat eh, ik denk dat dat gewoon de laatste, of de komende jaren, zeg maar, uh, steeds belangrijker gaat worden. Ja. En dan kan je maar beter op het moment dat het echt belangrijk is, een, een, een mooie database hebben met content. En laat ik zeggen ook ervaring. Want uh, een filmpje maken, dat is altijd. Per dag lastig, zeg maar. Zeker als, als het filmpje er makkelijk gemaakt uitziet, zeg maar. Ja. Dan ben je nog altijd. Ja, je bent er altijd wel eventjes zoet mee. hoe vaak? nog niet eens met het opnemen, nog niet eens. Wat er daarna komt, vooral, toch? Uh, ja, sowieso. Uh, en dan vaak uh, zijn er dingen die je denkt dat je dat begrijpt. En dan opeens begrijp je toch niet helemaal. Of er gaat dat fout met exporten. Of... Dat zijn van die dingen. Aan de andere kant, opnemen, dat is. Dat is denk ik waar ik op doelde, van een beetje ervaring op, op, op, op, opnemen, zeg maar. Uh, of uh, hoe noem je dat? Opdoen. Ja. Uh, uh, want het opnemen doet meestal niet zo lang, omdat we de alle twee vrij goed beginnen te worden in, in, in één keer um, vertellen wat een product is of wat een app kan, of weet je wel. Ja, um, op het moment dat je dat allemaal in stukjes gaat doen, dan doet het opnemen opeens een stuk langer. Ja, maar... Uh, ik weet nog wel dat we dat vanaf het begin af aan geprobeerd hebben. Gewoon in één keer iets opnemen. Ik kan je verklappen dat ik toen, soms toen wel twaalf keer opnieuw moest beginnen, weet je wel. Oh ja, absoluut. Ja. Maar je, van... weet, je weet nou bijvoorbeeld ook, of tenminste dat weet ik dan. Uh, ik weet niet of dat het jou hetzelfde is. Maar als je een, een verhaal in één keer gaat doen, dan zorg ik er bijna inmiddels onbewust voor dat er bepaalde elementen, dat ik wel een rustpauze van een paar seconden in zodat ik altijd kan knippen. En dat zijn de dingen die je dan wel bij het vaak doen leert om te doen. Oh ja, nou, dankjewel. Dat uh, ga ik dus vanaf nu dan ook maar doen. <laughs> ik ben nog nooit een paar seconden stil geweest. Nee, dat is Ik uh, weet niet. Uh, weet je wat het is? Bij mij is het meer zo van, ik zorg dat het redelijk van tevoren in mijn hoofd zit, zeg maar. Ja. Maar dat is hetzelfde, dat is denk ik gewoon het type wat bij je past, denk ik. Niet dat ik die, pa die pauzes inbouw, vind ik een goed idee trouwens, maar... Uh, Net zoals een blogpost schrijven. Meestal heb ik de blogpost al af, zeg maar, voordat hij überhaupt op papier staat. Ja. En natuurlijk moet er dan nog wat geëdit worden en dat soort dingen, maar uh, in principe, ik kan niet beginnen met schrijven. Ik zou daarom ook nooit een boek kunnen schrijven of zo, tenzij ik het hele boek al bedacht heb. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik kan sowieso geen boek schrijven, dat ik zo zeggen. Hoe is wat we moeten doen? Al die posts uh, van een jaar samenpakken en in een boek uh, uitgeven. Ja, dat, ik heb al eens eerder de, de, de, die suggestie gedaan, hè. Ja? Ik denk dat er wel... Bij jou, weet je nog over iBooks en over iOS Oh, zo ja ik. denk dat er wel bepaalde content zich zou kunnen lenen voor uh, ja. een, een magazine-uitgave of een boek-uitgave. Als in digitaal, hè. Niks geen gedrukte onzin, want dat is gewoon... Ik geloof niet uit. dat je daar genoeg op kan verdienen. Nee. Dus, uh, maar, maar goed, uh, op zich een uh, leuke nieuwe categorie, denk ik. En uh, check it out. En uh, op dit moment veel iPad-apps. Aan de andere ja. kant is dat ook niet van mij een ramp want... Het is nog steeds zo dat de meeste mensen gewoon een iPad hebben. Ja, precies. Dat is ook zo. En, en daarbij natuurlijk uh, videocontent maken is, is tegenwoordig belangrijk. Wat mij opvalt dan is dat... <coughs> dan heb ik het niet specifiek over één website of zo. Maar dat veel mensen um, op een gegeven moment begonnen met YouTube-video's maken. Van reviews en dergelijke. Maar dat dat op een of andere manier steeds minder wordt. En um, dan heb ik het niet over de grotere sites. Zoals The Verge, All About Phones in Nederland, Tweakers, Hardware met info. Doen het allemaal wel. Maar ook de kleinere sites... ...stappen er steeds vaker van af. En dat vind ik toch opvallend. Omdat het toch, uh, mij lijkt, alleen maar kan groeien... ...dat mensen uh, video willen kijken in plaats van een stuk tekst willen lezen. Ik denk dat het erachter dat het komt omdat over de breedte... Het, ...het niveau een beetje verhoogt, zeg maar, van die video's. Mm -hmm. En een video, als je dat eenmaal voor het eerst gedaan hebt, denk je van, nou oké, okay, dat is leuk... En trouwens wat ik ook geleerd heb, is dat je op een gegeven moment gewoon maar tevreden moet zijn met een zesje of een 7 dat je jezelf geeft voor, voor de videoreview. Want mm. het verschil tussen een zes en een tien, zeg maar, voor een videoreview, is gewoon dertig uur. Ja, precies. Ja. Dus. Maar ik denk dat dat een van de struikelblokken is, is dat het niveau uh, over de breedte wat verhoogd is. Als je ook kijkt bijvoorbeeld wat Tweakers voor een stappen heeft gemaakt, dat het... Uh, Daardoor nog meer moeite is zeg maar, voor kleinere sites om, om mee te boksen. En dat is toch ook waar wij tegenaan lopen. We doen Tuurlijk, maar die, best... die hebben gewoon een persoon in dienst die alleen maar die video's doet. Ja, goed, ik zou het ook wel willen. Maar, ja. mm. maar toch doen we toch ons best om in ieder geval fatsoenlijke shots te krijgen. En... Oh, absoluut. Als je, als je ons... Kijk, je moet het ook um, een beetje in segmenten zien. Dan. Je hebt dan hard up info, tweakers, de Verge. Misschien allemaal op één lijn zitten hè, qua kwaliteit. Um, en dan heb je natuurlijk daaronder een andere segment. En als we dan ons eigen segment kijken en een beetje naar de concurrentie... hebben wij gewoon hele goede video's. Zonder ja. hem zelf te flink op de borst te kloppen. Um, maar dus dat, uh, dus daar gaat absoluut, uh, die, die kwaliteit is absoluut omhoog gaan. Ja. ja, maar ik denk wat je zegt. Hè, uh, misschien op sommige momenten lijkt het wat minder. Of lijken mensen het proberen en dan op te geven of wat dan ook. Um, het is net als een, een blog starten, denk ik. Ik bedoel, of een site oh. starten. De eerste, de eerste drie jaar, of eerste jaar, wat whatever, uh, verdien je ook geen ene klote ermee, weet je. Je moet, je, moet het, uh, je moet het vol kunnen houden, maar uh, misschien is een blogpost of een, een, een nieuwsartikel schrijven op een website, ja, is gewoon minder moeite dan een filmpje maken. Filmen, Al is het, ja, ja, inderdaad. En, en dan is, uh, ja, is, is, is, is het lastig, zeg maar. Dus dan, ja, God, dan kan ik me wel voorstellen dat mensen het opgeven. Maar goed, zo, zo gaan die dingen. Oké, okay, nou, check out de app Reviews. Right. <coughs> uh, even kijken, daar staat er ook. Beste tablets, heb jij een nieuwe post van gemaakt? Ja, ik ben uh, zaterdag nacht, uh, had ik even niks te doen. Uh, toen dacht ik, nou, ik ga dat artikel schrijven We het een aantal keer over gehad. Want jij hebt in, uh, in, uh, in februari een artikel geplaatst. Beste tablets van dat moment, van dit moment. En. Um, wat opvallend was, is dat daar heel veel bezoekers op afkwamen. Via Google of wat dan ook, was dat een hele populaire post. En dan ben je natuurlijk een beetje aan de stand verplicht om dat up-to-date te houden. Dus uh, heb ik een, een nieuwe versie gemaakt. En um, het meest opvallende daaraan vind ik dat die nu niet eens zoveel veranderd is. Kijk het naar de top drie. Um, de iPad staat er nog steeds in. Wel, uh, weliswaar uh, de nieuwe iPad, de derde generatie. Um, de meest high-end tablet van Asus staat daar nog steeds in. Uh, weliswaar niet meer de Prime, maar de TF700, de opvolger daarvan. En um, de iPad 2 staat er nog steeds in. Um, aangezien deze flink afgeprijsd is, maar nog steeds gewoon... voornamelijk door het gebruiksgemak en het, en het uh, volledige ecosysteem... Um, een, een zeer aantrekkelijk totaalplaatje biedt. Um, twee nieuwkomers... Uh, zijn de, de, een is de Nexus 7. Uh, die heb ik erin gezet. Daar twijfelde ik nog over. Want uh, ja goed het is nog niet in Nederland te kopen. Het is alleen in de VS, Canada, de UK en Australië te kopen. En we hebben maar... hem nog niet gebruikt. Precies, hè, we hebben hem nog niet gebruikt. Maar goed, ik heb de 700 ook nog niet gebruikt. Um, maar hij komt dus in, uh, begin september naar Nederland als het goed is. En het is toch wel een zeer mooie prijs hoor. 249 euro gaat het al zijn. Misschien is het iets duurder dan uh, in, in de VS. Um, maar ja, je krijgt daar wel redelijk wat moois voor, al is het een 7-inch tablet. En, en daarbij um, gaat dit waarschijnlijk de eerste Android-tablet zijn... die echt optimaal afgesteld is qua hardware en software. Want Google en Asus hebben zo nauw samengewerkt... dat dat, dat wel moet zijn dat, dat dat gewoon optimaal op elkaar afgesteld is. En daarbij natuurlijk quad-core processor, redelijk hoog resolutie-display... voor een 7-inch tablet, IPS display um, dus ik verwacht daar wel veel van en ik zie dat wel een groot succes worden. En daar gaan we het dadelijk ook nog over hebben. Van uh, Google stapt nou in in het, in het tussenhaakjes budget segment van de tabletmarkt. He, 199 dollar. Misschien zelfs middenklasse, want er zit nog veel onder. En vanuit daar gaan ze opbouwen. En dat is een hele goede, uh, hele goede instap, een hele goede uh, manier om te beginnen. Uh, dus ik verwacht daar wel heel erg veel van. Um, en op nummer 5 heb ik de uh, misschien opvallende Samsung Galaxy Tab. ...twee 10.1 staan, 10.1 instappen. Die heb ik wel zelf gereviewd afgelopen weken. Um, en dat is gewoon een fantastisch uh, multimedia entertainment apparaat... ...zoals ik het omschreef. Um, want Samsung is daar wel gewoon erg goed in... ...om alles uh, te bieden wat je nodig hebt... ...om films te kijken, te streamen, te downloaden... ...en, en al andere soorten content ook. Hoor. Die heeft allemaal eigen stores en noem maar op. En de TouchWise interface is helemaal ingericht op entertainment... ...en, en consumptie van informatie... Hetzelfde als de Nexus 7. Zo zou je het in principe wel kunnen zien. Ja, want de, de dingen uh, eventjes op je post terugkomen inderdaad. Want uh, de top 3 in principe, weet, jij noemt dat opvallend. Ik weet niet of het echt opvallend is. Want wat je zei, ik heb die post geschreven een paar maanden terug. Of wat is dat, een half jaar geleden. Hmm. En uiteindelijk is wat ik daarmee uh, afsluit. Uh, van, goh, over een paar maanden is het waarschijnlijk zo en zo. De, de iPad 3 op, uh, op nummer 1. En Samsung, of, uh, Transformer, uh, topmodel, weet je wel. Mm -hmm. uh, dat is in principe ook wel uitgekomen. Dus daar zit weinig opvallends in. Wat inderdaad veel opvallender is, is natuurlijk dat Nexus, uh, dat Nexus apparaat. Uh, en en uh, dat die overeenkomsten zeg maar, tussen Samsung ecosysteem, waar we het al tientallen keren over hebben gehad. Als in, meneer uh, komen ze met een eigen ding, want ze hebben dat hele ecosysteem. Uh, en, de Nexus, en de Nexus, wat ge ook gericht is op puur van um, als, zeg maar als etalage in de Google Play Store. Zeg maar. Daar, dat is dat ding, zeg maar, zo'n beetje. Ja. En, en, uh, en dat is dus ook weer overeenkomstig met Amazon. En dat zijn dan toch de modellen die erg lijken, uh, uh, erg interessant lijken te zijn uh, uh, voor die gasten. Um, toch, toch heb ik met die Galaxy Tab 2. Uh, en ik weet dat het niet de insteek is die, die, die alle mensen hebben of zo, maar omdat het Nexus 7 heet, ga ik ervan uit dat er ook een Nexus 10 komt. Mm. En als je ziet wat voor een hardware je krijgt tegenover de Nexus 7 in de, in de 10, dan is die Nexus 7 volgens mij een stuk, een stuk interessanter qua hardware. Al is het een kleine scherm, dus dat is dan de beperkende factor. <coughs> ja, maar bedoel je dan op, op, op welke hardware bedoel je dan? Want je hebt de quadcore processor? Mm. Want ik denk bijvoorbeeld dat verschil minimaal is. Want ik heb die Galaxy Tab natuurlijk hier gehad. En voor de standaard dingetjes die de gemiddelde consument daarmee zal doen... <coughs> merk je dat verschil Inderdaad, niet of ja. nauwelijks. Um, het enige uh, wat ik dan wel het voordeel geef aan de Galaxy Tab... is dat die een microsd kaart reader heeft. Dat heeft de Nexus weer niet. Oh ja, ja dat is wel. Dus dat goed, vind ja. ik dan wel een voordeel. Die speakers aan de voorzijde die, die geven echt wel een redelijk goed geluid. Dus als jij een filmpje kijkt of een gamepje speelt, is dat wel heel fijn. En het is een uh, redelijk fraai display. Ik denk niet dat qua hardware de Ryzen nee. 7 zoveel meer heeft. Ja, nu ik dat ze gezegd heb en je dat zegt, dan geloof ik je ook eigenlijk wel. Ik denk dat inderdaad. Uh, want uiteindelijk, ik heb zo'n. Volgens <laughs> mij kunnen we gewoon 30 afleveringen van de podcast maken. dat ik nog steeds zo'n 300 heb liggen. En nog steeds een andere wacht. <laughs> maar uh, die heeft ook een quad-core processor, een Tegra 3. En dat ding is niet. Het uh, uh, is uit te branden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. maar is niet is niet opeens snel of zo, weet je wel. Het is niet opeens van, oh, oh, oh, oh de het is even veel sneller dan uh, alle andere dingen. Nee. Wel sneller dan Jarvik dingen en zo, maar... Eh, in, nee, maar goed, dat nog... is dus dat, datgene van, van, je kunt er nog zo'n snelle, uh, ook bij een auto, je kunt er nog zo'n snelle motor in stoppen, <coughs> maar als de banden vierkant zijn, dan kom je niet vooruit. Um, en, en dat is een beetje dat hele Android-gebeuren. Sommige tablets zijn snel met een quad processor, processor, sneller... Een andere <coughs> valt het gewoon flink tegen. En ik denk dat bij die Trends bij 300 lees ik ook het andere review. en het jouw review en wat jij mij dagelijks vertelt van wat, wat er nou weer met dat ding is. <laughs> uh, op de een of andere manier werkt die hardware niet samen met de software. Ja, dan houdt het op. Nee, en wat je net zegt bij de Nexus 7 hè, over die integratie. Mm -hmm. um, daar, mogen we, daar moeten we denk ik zelfs wel van uitgaan dat dat optimaal is. Want als ze dat hier niet mee kunnen... <coughs> Ja, dan kan je Android echt afschrijven, denk ik ja. hoor. Ik bedoel, voor iedere serieuze koper met een beetje verstand. Als dit niet, niet goed gaat werken... Dan, dan is er geen enkele reden meer om, om nog vertrouwen daarin te hebben, zeg maar. Ja, maar we hebben het met de Nexus-telefoontjes gezien. Uh, dat, hebben ze in principe wel, dat vertrouwen hebben ze denk ik wel verdiend. Dus, uh, dus daar ben ik erg, uh, erg benieuwd naar. Uh, aan de andere kant is het wel... zeker als er dan misschien nog een 10 komt... uiteindelijk... In mijn beleving, zeg maar... voor de kritische koper... of mensen die, die iemand die wel eens advies wil geven... over uh, tegen vrienden en familie... welke tablets ze moeten kopen... Uh -huh. heeft Google uiteindelijk toch alweer... een soort derde vork geïntroduceerd... Ge van Android. Dus je hebt nu Android zonder Google. Oh. Hè, zeg maar Jarvik en al die andere handel. Uh -huh. Dan heb je Android met Google. Zeg maar Samsung, Pfft. Asus en al, al dat soort dingen. En dan heb je... Android met Google en Google. met uh, niet alleen de zegen van Google, maar ook nog eens een keer de bemoeienis van Google over de integratie tussen de hardware en de software. En dat zou dan in principe de optimale moeten zijn. En binnen die drie SKUs, zeg maar. Heb je dan op een gegeven moment, want ik ga ervan uit dat en Google dit vol gaat houden. Dus volgend jaar een nieuw model. Of inderdaad over een tijdje. Een 10-inch model. Zo, weet je wel. Mm -hmm. Heb je dus binnen die skews krijg je allemaal aanbod. En dan maak je de keuze. Toch uh, wel weer iets lastiger mee Maar meerkeuze is, is natuurlijk niet per se slecht Ik zeg alleen maar dat het uh, Het maakt het er niet makkelijker op, weet je wel Want je zou ook kunnen zeggen van goh, uh, Waarom heeft Google niet gekozen om die Google zegen hè? Dus zeg maar uh, Andro Google's, Google's Android zoals je vindt op, op Asus en Samsung en op Acer en dat soort dingen ja. Waarom leg je die lat niet hoger? Dat je zegt van, oké, okay, weet je, we hebben dit zo geprobeerd, maar jullie komen uiteindelijk toch nog elke keer met zooi op de markt. Um, jullie krijgen gewoon niet meer die Google-apps en Google-zegen mee tot je aan deze, deze, deze dingen voldoet. Ja, en, ja, ja. Maakt het zelf wel lastig. Ja, het is voor alle, alle kanten eerst wat te zeggen. Um, voordat we het dan eventjes over... Um... Nee, ik weet niet. Ik, ik, ik weet niet zo goed wat dat dingetje op de lijst doet. Maar jij hebt op de lijst gezet interface 4.1, 7 in tablets is anders. Anders dan wat? Um, nou, de 7 uh, in Android 4.1 Jellybing <coughs> heeft Google um, niet twee interfaces, maar drie interfaces geïntegreerd. We hadden uh, voorheen, vanaf Android 3.0, een interface voor smartphones en een interface voor tablets. Oh, en nu hebben we zeker een etalage-interface voor Playstore? Is dat uh, waar nee, we nee. naartoe gaan? Nee, nou oh. hebben we uh, een extra interface voor 7-inch tablets. Um, dus je krijgt de standaard, uh, eigenlijk de, de Ice Cream Sandwich-interface voor 10-inch tablets. Voor 7-inch tablets krijg je een combinatie tussen een smartphone en een tablet-interface. Het homescreen van 7-inch tablets in Android Jelly Jellybean kan alleen in portrait-modus gebruikt worden. Dat je onderin oh, ja. je, je app zet. Dat vond ik inderdaad in, een beetje raar. Bovenin zit de taakbalk in plaats van onderin. Of bovenin zitten dus ook no notificaties die je uit kan klappen. Zit ook niet onderin, wat de, de, de, de tablet interface zoals die je nu kennen wel zit. Dus dat zijn twee belangrijke verschillen die uh, meekomen met Android 4.1 Jelly Bean. Dus alle 7-inch tablets en alles wat er omheen hangt, 7.8, 8, misschien 8-inch ook nog, weet ik niet. Dat is nog een beetje onduidelijk. Um, maar krijg je dus een aparte interface die je niet in de landscape modus kunt gebruiken. Hmm. Overigens applicaties wel weer gewoon in landscape-modus. Maar de interface is dus echt anders voor 7-inch en 10-inch tablets vanaf nu. Vanaf Android met Jelly Bean. En dat vond ik wel, uh, wel opvallend, want dat is, is eigenlijk tijdens de presentatie van de Nexus 7... of tijdens de presentatie van Jelly Bean helemaal niet besproken. We zagen al wel iets aparts in de Nexus 7. Toen gingen de verhalen van, heeft Google nou een smartphone-interface gebruikt... Of, of, oh, wat is dit precies? Hmm. Uh, maar de, dat is nou, volgens uh, nou mij was Computer World die dat Google heeft nagevraagd. Toen heeft Google inderdaad aangegeven van ja, we komen inderdaad met een nieuwe interface. Of tenminste een, een combinatie interface voor 7 inch tablets. Want naar onze mening wordt een tablet die 7 inch is uh, in 99% van de gevallen in portrait modus gebruikt. In ieder geval in de uh, homescreen interface. Dus uh, vandaag... Ah, ja, dat is uh, wel uh, dat is interessant. Ik denk dat dat ook door die keuze, dat het dan ook makkelijker is. Al weet ik dus niet hoe dat op de Jellybean 10-inch versies eruit gaat zien. Maar bijvoorbeeld dat uh, ja, zeg, de nieuwe manier van ordenen van je, van je widgets en apps en zo. Mm -hmm. Dat dat ook makkelijker is door dat in één um, oriëntatie toe te staan. Ja. Want ik, ik heb wel eens, uh, weet je wel, dan zit je drie minuten of tien minuten te besteden aan je, je homescreen op Android goed te maken. En dan keer je hem om en dan ziet het er alsnog niet uit, weet je wel. Dus dan zit je app nog weer op een andere plek dan je, dat je dacht. Uh, dus misschien is het daarom wel. Uh, wat ik wel met 7 inch nog e wel erbij kwijt wou, uh, is wel dat um, ik een klein beetje angst heb. Um, als we kijken nu naar de laatste jaar, is, is, is de wil om... ...smartphone-apps aan te passen op een echte tablet-interface... Mm -hmm. ...is nou niet echt enorm groot gebleken. Nee. Dus ik denk dat dat geen niemand dat betwist, zeg maar. Sterker nog, het zijn meestal gewoon smartphone-apps... ...die hem op een wat groter formaat uh, afspeelt. En de stap tussen Nodes en, en, en Galaxy, Nexus met 4.3, 5.5... ...en dat soort dingen, hè, dat soort formaten. En de stap met 7... Um, ...zou dat groot genoeg zijn om developers nu wel... Uh, ja, tussen aanhalingstekens te dwingen omdat het Google's, om Googles device is, waarvan er hopelijk een enorm aantal verkocht gaan worden, mm -hmm. uh, om, om wel tablet-apps te gaan maken. Of werken ja. ze nu een beetje in de hand dat het alsnog smartphone-apps blijven? Dat zou wel een beetje jammer zijn, want dat was natuurlijk wel het moment om nu extra druk te zetten, zeg maar, om geoptimaliseerde apps te krijgen. Ik denk niet dat, uh, <coughs> dat uh, nou in één keer developers gaan denken van. Oké, okay, laat ik nou voor een, uh, specifiek voor een Android-tablet gaan ontwikkelen. Uh, sowieso is het daar nog te vroeg voor. Want we willen natuurlijk eerst zien of het een succes wordt. Want daar gaan ze bij Android niet van tevoren gewoon standaard meer van uit. Um, maar wat jij zegt, je zit zo dicht in de buurt van de wat grotere uh, smartphones... Dat, dat dat grijze gebied wel heel klein wordt. Ja, precies. Want, want zelfs, de, de, de, zelfs voor, voor Twitter... Hè, en... Nu zijn wij al twee niet de allergrootste Twitter gebruikers, nee. maar zelfs voor Twitter is er gewoon nog steeds geen echte tablet app. Ja, dat, ja, is, toch... Ja. Ja, he, he, he. dat is toch echt wel een beetje raar, zeg maar. En, en dan, uh, als je het opblaast naar 10 inch, is het nog, uh, is al heel ver, maar naar 7 inch, dan is het minder erg, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Dus ja, ik weet mm -hmm. het, uh, ben wel benieuwd, ik ben, ben wel benieuwd. Nou ja, op 1280-800. Dat ligt natuurlijk ook in de resolutie. Hè? Kijk, als jij een 7-inch tablet hebt met uh, 1024-768... dan is dat verschil alweer minder groot dan 1280x800. Uh, Ik denk dat ja, maar, je dat toch wel ziet. Ja, maar daar krijg je natuurlijk het probleem van... Uh, uh, dat je uh, developers... Uh, ...goed hun UI-kit, ik weet niet hoe het bij Android heet... ...maar bij Apple heet het UI-kit... ...maar de UI-elementen goed moeten laten implementeren... ...want ja. dat verschil in resoluties uh, zorgt ook vaak voor een verschil... In, ...in grootte van targets waar je op kan drukken, zeg maar. Hè? Dus je, je ene menuknopje... Wat oh, had je bij de 7.7, of niet? Ja, was was een beetje te klein op sommige nee, momenten. Ja. Ja. Maar goed, we zullen eens zien... Um, Goed, je had ook nog wat gepost over Apple met een 7 inch tablet en een 7 inch tablet. Ja, in. zoals die, ik kon er niet meer onderuit, hè? De hele wereld had erover. <laughs> nee, er kwamen vorige week uh, van alle kanten berichten. Ook, dat uh, was het uh, Bloomberg, uh, was het de Wall Street Journal of de. The... Ja, echt. Open, over al. die ook. En weet ik voor wat iedereen had, zijn eigen bronnen. Uh, van in september uh, zo ongeveer gaat het gebeuren. Uh, iPad mini, dus aanhalingstekens, kleinere iPad, dus goedkopere iPad. Prijs rond uh, 299 dollar, dacht ik. $199. Tussen 199 en 299 dollar. 7,85 inch is het meest gehoord, geloof ik. Nou, dat hebben we eigenlijk allemaal wel eens een keer voorbij horen komen. Maar vorige week kwamen in één keer alle geruchten. En dat was natuurlijk wel opvallend, omdat het een week nadat Google de Next 7 uh, aankondigde was. Um, en wat ik me dan afvraag, hè. Um, want er is één zo'n blog, en ik weet even niet meer welke het is. Dat wordt eigenlijk het verlengstuk van de pr afdeling van Apple genoemd. AllThingsD. Is dat AllThingsD? Mm -hmm. Jazeker. Okay, maakt het niet okay. uit. Uh, zou dat echt zo zijn? Zou Apple uh, er zo over na kunnen denken van... Oké, okay, nou is de Nexus 7 gepresenteerd. Laten we nou even uh, de iPad gerucht op gang brengen. Nee. nee. De, ik denk niet dat dat in dit geval de situatie... In ieder <coughs> geval... Ik kan. Nee, ik denk dat persoonlijk niet. Uh, laten we wel weten. Voordat die Nexus 7 werd geïntroduceerd, ging er ook al een jaar lang geruchten over een tuurlijk, tuurlijk. iPad. Maar het kwam None allemaal tegelijk. Ja, maar weet je wat het is? Uh, die, die Nexus 7 is, is gekomen. Dan schrijf je stukjes. En dan zitten die, die techbloggers allemaal met een 7 instablet in hun hoofd. En kijk, er is maar één andere interessante speler op dit moment in de tabletmarkt. Naast Google of naast Android. En dat is Apple. Dus dan ga je kijken van... Goh, uh, gaan we die, die geruchten weer eens oprakelen. En nog eens een keer informeren in de supply chain en dat soort dingen. Uh, of weet ik veel, dat doet Digitimes dan kennelijk. Um, dus ik, ik denk dat het daar meer mee te maken heeft, zeg maar. Dus ja. dat, dat het gewoon is, om, omdat er een andere 7 in tablet is ge, uh, of ge, aangekondigd of gelanceerd. En dat er dan meer aandacht is voor de 7, het 7 in formaat van een ander. Um, en... Ik, ik, ja, ik weet nog steeds niet of Apple dat gaat doen hoor. dat Die, die 7-instablet. Ja, we, we schrijven, wij ook, hè, we schrijven er ook al bijna jaren over. Van wat, wat zouden de voordelen, wat zouden de nadelen zijn? En, uh... Ik zie maar één reden ervoor. maar... Ik, ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat het nog steeds staat wat, wat we al maanden geleden in de podcast over hebben gehad. Dat ik denk dat. Um... Apple gewoon in dit geval, en met heel veel situaties welke markt ze willen betreden, zeg maar, um, het liefst eerst de kat een beetje uit de boom kijken. En dat wil niet zeggen dat uh, uh, ze daardoor helemaal niet innovatief zijn, maar bijna alle markten die ze betreden, uh, wordt eerst al iets gedaan en vaak niet zo goed gedaan en dan... Doet het Apple het op hun manier, wat door in ieder geval door een heleboel mensen als goed, goed wordt bestempeld. Of het nou over tablets gaat, want er waren al tablets. Het, Apple heeft het tablet niet uitgevonden. Of het nou over mp3 spelers gaat. Apple heeft de mp3 spelers niet uitgevonden. Maar ze kijken het aan en dan doen ze het beter. Dus ja, niet eens tussen het aan aansteken is gewoon ja. voor de perceptie van de meeste mensen. Doen ze het beter. En ik denk dat we hebben toen ook gehad over, over Amazon met hun 7 inch tablet. Van gaat, moet Apple dat nu ook doen? Ik, toen heb ik ook gezegd, van, ik denk dat ze het eerst aankijken. Van hoeveel van die dingen worden er verkocht. Maar nu dat Google ook op de markt is gekomen met hun 7 inch tablet. Um, en die positief, erg positief ontvangen is. hè mm -hmm. Blue, hij is wat dik en hij heeft wat grote randen en zo eromheen. Maar in principe voor een tablet is, een, is het een leuk ding. Weet je wel? Voor, voor 250 of 200 dollar. Um, verwacht je ook niet, het, het grootst uh, dunste ding van, van, van magnesium of aluminium. Nee. Zo. Huh? Nou, er viel. viel iets. Uh, ja, ik hoor het. Uh, uh, dus daar verwacht je ook niet het meeste van. Dus, maar dan, dan heb je dus iets wat waarschijnlijk een enorm succes gaat worden. En daar zit dan volgens mij de enige reden voor Apple om... Uh, een safe instability te willen en moeten, bijna moeten, zeg maar, te introduceren, is namelijk die low-end markt. Dat is wel een instappunt voor veel mensen in hun ecosysteem, of in een ecosysteem. En waar we het al eerder over gehad hebben, als je eenmaal een paar jaar Apple of Android gebruikt, dan heb je geïnvesteerd in accessoires als in een radiodoc of een extra kabeltje voor je computer op je werk, maar ook in apps en in... Uh, uh, content als in, als jij een Nexus 7 hebt, dan koop je waarschijnlijk je boeken via de, de Google Nexus Store. Of je muziek via de Nexus Store. En met Apple andersom, zeg maar. Uh, en als je dus heel veel mensen bij het instapmoment mist, omdat ze een Nexus 7 kopen voor 2 Meijer. Dan heb je dus ook je eerste kans om ze op te sluiten in je ecosysteem gemist. Dus als Apple met een 7-inch ding komt... dan denk ik dat ze daar ook echt met een interessante prijs tegen zitten. Waarschijnlijk wel zoiets van 50 eurotjes of dollars meer dan, dan Google... omdat dat dan zeg maar voor de perceptie belangrijk is. Mm -hmm. Zeg maar dat je een iets hoger ding koopt... of iets beter ding koopt dan, dan, dan de concurrentie. Apple houdt wel van die premium. Hè? Die premium is niet alleen om meer geld te verdienen... maar is ook om de perceptie uh, in stand te houden... Mm -hmm. Uh, maar het, het belangrijke onderdeel daarvan is, denk ik dan, dat je mensen begint met op te sluiten in het ecosysteem. Ja. Want dan hebben ze zo'n 7 inch tablet en dan gaan ze appjes kopen en dat soort dingen. En op het moment dat ze dan klaar zijn voor het nieuwe model of een groter model hè, van 10 inch, dus een, gewoon een iPad zeg maar, niet de iPad Junior noem ik hem elke keer, maar dan... Um, kan je zeggen van, oh, wacht eens eventjes, dan heb ik, al, ik heb al Angry Birds en ik heb al uh, die apps uh, die ik de reviews heb gezien op tablets Magazine, die heb ik allemaal al gekocht. Dus dan ho hoef, ik, uh, hoef ik dat niet opnieuw te kopen. En hetzelfde geldt dus voor, uh, voor, voor Google, hè, dat het hun tactiek is. Maar um, <coughs> wat ik me afvraag, want uh, als er een, een uh, besturingssysteem is wat zich nou al richt op de budgetmarkt, dan is het al Android. Want er zijn al zoveel budget Android tablets. Tussen de 100 en de, en de 300 euro. Is het al, hoezo, dan sowieso nog niet te laat? Nee, want uh, het grootste deel van, tussen de 100 en 300 euro. dat zijn niet Google devices. Mm -hmm. En de ja, wel Google ja. devices zijn nog geen één zijn er in zulke interessante getalen gekocht... dat Apple zich druk hoeft te maken. Dat wij er veel Nee, maar goed, schrijven. we hebben het nou over ecosysteem-lock-in. En dan maakt het eigenlijk hmm. niet uit van hoeveel er nou van een Argos... of van een, van een Jarvik of van een Samsung verkocht zijn. Het gaat erom dat mensen die apps dus via Android gekocht hebben... als het een Android of een Google device is. Ja, maar dat zei, ik denk dat er nog niet een, een groot genoeg... Google device-aantal tablets is verkocht... Dat, dat Apple zich zorgen moest gaan maken. En ik denk dat de Nexus 7, dat wordt echt een succes hoor. Ik bedoel, ze, hebben daar, ze eten ja. daar hun winst op en ze, eh, en ze bieden gewoon een. Eh, het is niet een hele goedkope. of het is niet een hele goede budget tablet. Het is gewoon een hele goede tablet, punt. Ja. Ja, toch, en toch en dat ik, is het. Toch denk ik dat het, dat het niet zo. Uh, dat misschien Apple zelfs wat te laat is. Om, omdat. En dat, heb ik, dat zie ik vaker terugkomen uit onderzoeken en, en verkoopcijfers, of tenminste de uh, cijfers van verschepte tablets. Dat Android het op dit moment niet heeft van de uh, uh, Transformer Pad Infinity, Transformer Pad 300, A3 Conat, A700. Die tablets waar wij dan uh, vaak over berichten, de, de, de betere Android tablets. Uh, we zagen laatst ook uh, Argos, dat is de nummer drie tabletfabrikant uh, binnen Europa. Dat zegt toch al veel. Ook Jarvik binnen Nederland is een hele grote fabrikant wat betreft tablets. Wat ik ook terug zie in bezoekers die erop zoeken, die er naartoe komen naar jouw review van, van dat ding. Um, die, die, die budgetmarkt is wel ontzettend groot. En ik denk, denk misschien wel drie keer zo groot dan, dan de markt voor al die Samsung, Acer en Asus modellen. Um, mm -hmm, daar ben ik het helemaal mee. Maar ja, dan... Uh, Meteen daar binnen weer van oké, okay, de helft is weer niet Google-gectificeerd, maar dan nog is het een hele grote markt. En mensen die willen instappen, die, die, die zijn denk ik al het merendeel, die zijn al gebonden aan Android, denk ik. Ik. Oh, ik, ik, ik, ik, ik, zie, ik zie dat meer als, zeg maar, als uh, argument voor, voor mijn situatie. Ik denk nog steeds dat daar heel weinig echt Google-devices van tussen zitten. En dat daar heel erg de lock-in van is. Ik denk wel dat gewoon zodra Nexus 7 in Nederland of in Europa hè, mm -hmm. uh, breder beschikbaar komt. die vreten al die marge, of uh, die vreten al die handel op hoor. Ja. Ik bedoel, zometeen als die hij, als hij nu in Nederland te kopen zijn. dan kan Jarvik echt wel het vergeten. Dan moeten ze nog goedkoper gaan, gaan worden. Uh, Want dat is dan verreweg de, de, de, de verstandigste keuze. En ik denk dat dat op die manier heel erg mee gaat spelen. De Nexus 7, ik verwacht dat het echt een omslagpunt kan worden in het in, in Android-ecosysteem. Uh, en iets wat ze ook heel hard nodig hadden, als je er eerlijk over bent. Nogmaals, voor, voor smartphones gaat het hartstikke prima de luxe. Maar voor tablets faalt het toch al twee jaar keihard. Dus ja, ik denk dat er daar veranderingen in komen. Dus we zullen, we zullen het zien. Maar dat is, dat is zeg maar de reden waarom ik denk dat Apple het misschien zou doen. En ik zie het verderest... Weet je, er zit ook gewoon een hoop haken en ogen aan zo'n 7-inch tablet voor Apple... Want we hebben het over fragmentatie van schermresoluties waarschijnlijk. En, en gelukkig is iOS er iets beter in met het schalen van UI-elementen. Waar we het net over hadden, over de targets waar je op klikt op je, met je vinger. Dus ze zullen, als, als iemand je het vertrouwen moet geven dat ze dat zouden kunnen doen, zeg maar, is het Apple. Ik denk dat ze zich wel gewoon een hoop... Uh, ...hoorders en ellende op de hals halen, dat er gewoon een goede reden voor moet zijn om het te willen. En die goede reden moet dan zijn dat ze uh, uh, moeten concurreren om mensen binnen hun ecosysteem te krijgen. Want jij kent ook genoeg Apple-gebruikers, uh, dat heb ik wel eens eerder begrepen. Mm -hmm. En ik denk dat je van de, één ding van Apple-gebruikers in het algemeen kan zeggen... ...als ze eenmaal hun eerste Apple-product hebben, is het meestal niet de laatste. Ah. Sommige mensen kunnen er niet aan wennen en die gaan vrij snel weer over. Die verkopen na drie maanden hun iPhone op marktplaats. Tuurlijk heb je die ertussen. Maar de meeste mensen die zo'n ding hebben en tevreden zijn met hun eerste product... ...kopen daarna gewoon bij de volgende computer wordt het opeens een Mac, weet je mm. wel. Of wordt het opeens een, een, een iPad omdat ze ook al een iPhone hebben. En, en dat is zeg maar hun, hun sterke punt, hè. Ja. Ja, goed. Ja. Zijn er nog meer onderwerpen... Um, nou ja, de, de, we komen er eigenlijk niet, uh, niet onderuit vaak. Uh, even een update voor, qua Android 4.0 updates. Want we hadden het vorige week gehad over Medion. Hè, die had nogal wat problemen met de LiveTab tablet. Uh, die had de Android 4.0 update uitgerold. Maar uh, <laughs> nou, eigenlijk werkte de tablet niet meer bij 90% van de mensen. Maar het uh, moet gezegd worden dat de nou een fix heeft uitgerold redelijk snel. Uh, anderhalf week of zo nadat de problemen opdoken, Of misschien twee weken. Um, ...waarin 99% van het probleem opgelost worden. En het uh, merendeel van de reacties die ik voorbij heb zien komen waren positief. Dus uh, complimenten voor Medion, toch niet een van de grootste fabrikanten... ...en die lost dat wel netjes op in tegenstelling tot bijvoorbeeld een aces die dat toch maar laat voor zich uitschuift... ...en een maanden duurt voordat alles opgelost is. Dus uh, complimenten daarvoor, mag ook een keer gezegd worden. Lijkt me ook. Um, Samsung is eindelijk begonnen, wel te verstaan in Duitsland en Oostenrijk met de uh, update van de Galaxy Tab 7.7. Um, de, de, de Android 4.0 update, daar hebben we de eerste melding van gemaakt. <laughs> en uh, laten we hopen dat het nou dan ook in Nederland komt. Oh my god, yo, ik weet dat ik mensen mee tegen de scheden ga schoppen, maar... Holy balls, echt. Ik blijf het gewoon. Iedere kans dat ik heb ga ik, ga ik erover klagen. Lol, je komt nu een week nadat de nieuwe versie van Android is aangekondigd. Kom je met de oude versie van Android? Ik bedoel, ze konden ook niet langer dan. Ik bedoel, ze hebben al echt al vijf maanden te lang gewacht. Maar ze, nu die vier, die jellybean uit is, zeg maar. Mm -hmm. Dan ze konden ook geen seconde langer meer wachten. Ja, maar ze zijn er nog niet. Hè? Ze hebben er nou in twee landen één, één tablet voorzien van een 40 Dus ik denk dat we eind augustus misschien alle tablets gehad hebben. Degene die het dan, die dan krijgen. Maar goed. Maar die 7.7, die 5,5 ja. mei hier, 560 euro volgens mij. Um, die concurreert dan zometeen toch als we het over augustus hebben wat jij verwacht. Ik hoop dan toch ook dat we ook tegen die tijd in ieder geval heel sterke geruchten hebben. Dat we weten wanneer Nexus 7 in Nederland komt. Uh, ik bedoel. Die kunnen dat dan toch wel op hun buik schrijven. Dat model is dan. Op dat moment. Anderhalf jaar oud. En dat is gewoon vrij oud voor. Voor een tabletmarkt zeg maar. Te laat. Allemaal te laat. Te laat. Te laat. En ik ben erg blij. Met de conclusie. Van de review die ik daarover geschreven heb. Over die 7.7. Van hartstikke mooi ding. Maar hou je geld maar in je beurs. Want. Ja, nee. Dat is, is ook zo. Want uh, die update is dan. Natuurlijk vooral voorgenen. Die er al ingestonken zijn. Hè? Dat is misschien het verkeerde woord. Um, die die het hebben het gekocht hebben en, en uh, goed je kan daar heel tevreden over zijn hoor laat dat uh, op zich vooropstellen Dat kan ik me niet voorstellen hoor nou oh, ja goed we, we, we, jij hebt ook uh, reacties voor mij van mensen die uh, hun aankopen uh, dat ze daar tevreden mee zijn goed daar ga ik niet over oordelen verder uh, maar voor die mensen is die update uh, ja, belangrijk of in ieder geval uh, daar is die voor bedoeld en uh, Goed, daarvoor moet Samsung ook gewoon uh, het belang inzien. Want klantenbinding uh, wordt steeds belangrijker. En ja, je ziet zoveel reacties tegenwoordig voorbij komen van mensen die zeggen... En in, uh, ook andersom hoor, maar mensen die zeggen van... Uh, Samsung, ik heb er genoeg van, ik stap over naar Asus. Maar ook mensen die een Asus hebben, die zeggen... Ik heb er genoeg van, ik stap over naar Samsung. Het is zo'n uh, zootje ongeregeld en niemand weet eigenlijk meer wat hij moet kopen. Want elk merk heeft zijn nadelen op dit moment. Exact, exact. Precies wat je daar zegt... ...is waar wij toevallig vorige week eventjes uh, onderling over hebben gehad. Um, we hadden wat geld uit te geven voor een tablet, om het zo maar eventjes makkelijk te beschrijven. Ja. En je wist niet eens welke tablet je zou kunnen kopen ja. waar je tevreden mee zou kunnen zijn. Want de ene die, die, die neemt je niet serieus als je eenmaal geld naar ze toe hebt gebracht, namelijk hè, Samsung. Ja. Uh, de andere die verkoopt je hardware, maar zodra er wat mee gebeurt, stuur je met een kluitje 310... ...en stuur je daarna een rekening van 400 euro, is namelijk Asus. Ja. Dan heb je nog de jarvik zooi en zo, waar je in principe uh, niet mee aan kan komen als het gaat bijvoorbeeld om tablet reviews of in ieder geval om app-reviews en zo. Het zou niet ideaal zijn als jij de app-reviews zou gaan moeten doen op een Jarvik uh, 260, weet je wel? Nee, precies, Ik bedoel, Dus daar kan je daar kan je ook. Dus uiteindelijk was het zo: van lol, uh, welke zou je dan kunnen, kunnen kopen? Ja. Nou, hadden we wat opties zeg maar, op, een, op een rij gezet. En, en, en, 700 euro, en 700 euro ga ik niet uitgeven voor een tablet. Ik dat van nee, bestel. voor zo'n zo Infinity nog wat. Nee. En, en, dan, en dan heb je misschien een paar opties waarvan allemaal een hoop aantekeningen bij zitten. Want dit is een Samsung of dit is een Asus. En dan ga je kijken naar de beschikbaarheid en dan kan je ze niet eens kopen. Ja. Dus dat is wel een probleem. Maar goed, al wel al wel. Precies. 10% alle toestellen. Ik weet niet wat het betekent, maar klik maar interessant. Oh ja, maar dat is volgens mij... Uh, dat gaat over Android 4.0 uh, uitrol. Of tenminste, dat, dat, mm. dat op toestellen. En toestellen is dan smartphones en tablets. Maar dat uh, kwam vorige week van de Android of developers uh, blog. Volgens mij komt het er buiten. Die hadden weer zo'n een kleine onderzoekje gedaan. En uh, inmiddels 10,6 of 7% of zo van de Android apparaat is voorzien van Android 4.0. En dat gaat dus nog steeds behoorlijk langzaam. Hè? Want we zijn nu... Een jaar, bijna. Nou, een klein, ja, klein jaar. Een tien, nou tien, ja, een jaar klein jaar. Maar. maar wat belangrijker is, we zijn zeven maanden nadat Eric ons onstage heeft gezegd... ...van het grootste doel van Google op dit moment is zorgen dat we met z'n allen zo snel mogelijk op 4.0 zitten. En daar, daarom is het belangrijk, zeg maar. Daar zijn ze echt volledig in gefaald. Ja. En, en het is het de, de derde uh, OS, hè. 2.3 is het grootste. 2.2 is nummer 2. En dan vierpunt. Ja goed, dan Noemen. moeten we het wel even in perspectief zien... dat dat natuurlijk uh, vooral de smartphones zijn... die nog op 2.3 draaien, denk ik. Ja, ja maar we moeten, als je het over perspectief hebt... moet je het ook zeggen van... Uh, Ice Cream Sandwich was de Unifier, hè? Mm -hmm. Is, was ook het smartphone-OS. Maar goed, nogmaals, daar hebben we genoeg over geklaagd. En, en ik heb nog steeds een beetje extra hoop gekregen... door dat uh, introduceren van het Platform Development Kit... dat het voor de komende jaren hopelijk wat beter ja, dat gaat... Wel. Ja, zullen we, we zullen zien. Even kijken, nou, zijn er nog meer dingen die we moeten bespreken deze week? Of is het weer uh, genoeg geweest? Ja, wat ik al aangaf, het was een beetje een magere week. Uh, qua, qua bijzonder nieuws of wat dan ook. Ik zie nou, je, net maandagochtend komen meestal de geruchten van het weekend een beetje binnen. Uh, het gaat nog steeds over de iPad wat ik zo zie. Hè. De, nog, nog meer geruchten over wanneer de ding geproduceerd wordt en zo. Niet. In Brazilië? Ja, ook in Brazilië. Daar moet hij inderdaad vandaan komen, zeggen ze. Um, en ik zag de Kindle Fire 2, hè? dat Amazon moet natuurlijk reageren op die Nexus 7. Um, ja. En die schijnt ook in augustus gelanceerd te worden, misschien in meerdere modellen. Ja, ja ik weet het niet. Ik vind het wel een beetje moeilijk om nou, alles maar op uh, de Nexus 7 verantwoordelijkheid te gooien. Ook zonder Nexus 7. Het, uh, tuurlijk, tuurlijk maar nou dan moeten ze wel. Ja, yeah, oké, okay, fair enough. Fair enough. Ja, dus, maar goed, dat, dat, daar hou ik me niet heel erg mee bezig. Aangezien we daar in Nederland nog steeds niet um, mee... Uh, voor, voor de gemiddelde consument het lastig is om daarmee aan de gang te gaan, laat ik het zo zeggen. Aangezien Amazon nog niet in Nederland gearriveerd is. Waar overigens nee. vorige week wel de geruchten over verschenen van... dat het deze zomer of na deze zomer toch gaat gebeuren. In ieder geval eerst met de webwinkel. Uh, ja, dat hoorde ik ook. En dan moet nou, toch niet snel daarna ook die Kindle Fire komen... en, de, en de, die andere app stores en dergelijke. En... Dus laat het afwachten. May you live in interesting times. Zo is het maar net. Ja. Nou oké, okay. dan zullen we het wel zien. De komende tijd uh, wordt het dus allemaal even allemaal rustig aan. zeg maar Zullen we wel ons best doen om zoveel mogelijk content te maken... Um die een wat langere houdbaarheidsdatum heeft, hè? Dus, uh, dat zijn dus uh, de stukjes als uh, beste tablets, uh, app reviews en dat soort dingen. Die zijn niet echt heel erg uh, uh, tijdgevoelig, zeg maar. Nee. Een app review. En van... ik wacht nog steeds uh, de Recording Tab A510, A700 en het Respond Pad Infinity 700. Precies. Dus die reviews. Dus, zijn die alle drie onderweg naar jou? Of, nee, nee, nee, nee, of... nee. Die moeten nog verzonden worden naar jou of naar mij. Dus. Uh... Oké, okay, nee, nee. Ik dacht misschien dat je op die manier bedoelde dat ze, dat ze onderweg waren. Nee, maar nee natuurlijk. Dus, dus inderdaad, die dingen zullen we ook doen. En sowieso hè, alle kansen die we hebben om leuke dingen met jullie te delen, zullen we dat ook doen. Alleen, het is zomer, dus uh, houd er een beetje rekening mee dat uh, het echte nieuws begint een beetje af te vlakken, denk ik. En misschien. Ja, eind, eind het augustus kan allemaal, pas. He? Ja, precies, dat kan pas gebeuren. Maar uh, eind augustus, uh, dat is een beetje het eerste grote evenement wat we. Megabakken weer, uh, dat is eigenlijk uh, het eerste waar waar waar waarmee het nieuws weer uh, een flinke boost zal krijgen. Dat is uh, IFA 2012 in Berlijn. Uh, een grote consumenten-elektronica-beurs waar ook op het gebied van tablets, meestal wat minder dan een SES of een NWC, maar ook op het gebied van tablets, uh, wat staat te gebeuren. Uh, zo zegt men dat de Galaxy Note 2, maar dan, dan met 5,5 inch scherm, de Fablet, um, ...heraan zit te komen en uh, Toshiba zal nog wat presenteren, zeggen ze. Uh, dus dat is een beetje het eerste evenement waar we naartoe werken. En voor de rest uh, gaat iedereen lekker van zijn vakantie genieten, denk ik. En toch kan ik me herinneren dat we vorig jaar precies hetzelfde zeiden. Van nu wordt het rustig en nu hebben we niks meer te doen. En toen opeens was er toen een maand dat het het drukste ooit was, zeg maar, met nieuws. Ik weet niet meer precies wat het was... Maar toen was het, was het zo'n zo zo maand waarvan iedereen dacht van er gebeurt helemaal niks. En toen kwam Apple en Google, kwam volgens mij met cream sandwich. Apple kwam met, ook met, met iPhone uh, 4 uh, of ja, zo. Apple ik kwam inderdaad met, uh, met iOS 5 of zo. Ik weet niet meer precies, maar toen was het opeens hartstikke druk. Dus we zullen zien. Ik, ik ben benieuwd. Volgende week heb ik, weet jij ook nog niet, zeg ik nou. <laughs> nee, volgende week uh, komt mijn familie naar Italië. En dan uh, ga ik het iets rustiger aan proberen te doen. Maar je weet dat dat uh, lastig is voor mij. <laughs> Ja, je zet gewoon, uh, gewoon een weekertje. je site op slot. Ja. Op, op vakantie. Precies, we zullen het zien. Ja, dat is goed, tot volgende, tot volgende week. week.